Now we feel it no longer Het is rustig, Ja, aan de overkant, bij ons is het ook rustig, want we hebben even geen gasten in dit uh, eerste stukje. Nee, uh, we zijn even vergeten te vermelden dat uh, wie meer inlichting wil hebben over de Stuif-Stuif kan terecht op de website www.stuifstuif.nl En daar staat alle informatie over het uh, Vakantie vakantiekinderfeest in Haarlem dan nog twee weken duurt. Wat je kan doen, hoe je het kan doen en waar je er komt. Ook voor voor de kinderen en interessant gegeven. Ga er lekker eens kijken als je een dagje niks te doen hebt. Tom, we gaan het hebben over uh, dingen die van het weekend te doen zijn. We hebben er al één gehad. Ja. Plast theater in de uh, poststraat. Wat heb je nog meer in, uh, in dus, de agenda? Dat is dus om twee, van twee uur tot negen ja. uur morgenavond in de poststraat. Ja, uh, vandaag uh, en morgen zijn uh, op het circuit vanaf 9 uur al de Hammerhead Ultimate Races uh, bezig. En uh, Sandra van der Sloten die zal haar leidende positie in de Renault Clio Club verdedigen. En Niels Kools vecht voor het behoud van zijn eerste plek in de Swift Cup. En in de dieselklasse gaan Ronald Mourien en Dennis de Groot op kop. En ja, die zullen dus ook wel uh, met elkaar in de klins gaan. Het wordt dus weer een heel spektakel. En vooral morgen, ja. morgen moet het echt spectaculair worden. Dus circuit. Circuit en dorp. We hebben er al twee. Juist. Ja. Nou, we hebben de, de, de Classic Concert. Gaan we straks over hebben. Dat is ja. ook een evenement. Dat is dan, dan nummer maar drie. Ik, dat, dat is volgende week. Ja. Dat is volgende week. Maar, uh, circuit is lawaai. Maar in uh, strandpaviljoen uh, Meijer aan Zee, nummer 16, is momenteel het strand bezig. Uh, Daar is het mag rustig. Je, dan mag je als publiek wel komen, maar <laughs> wel je mond houden. En je niet bemoeien met die stukken. Want... Nou, ik ben benieuwd of ze inderdaad 84 mensen bij elkaar hebben uh, gekregen. Vorige week hebben we het er even over gehad. Toen waren er nog 62. Ja. En men wilde eigenlijk 84, 84 mensen schaak ja. hebben. Ja. Een boel. Ja. Ik heb er nog één. Weer met rust. Op zondag 15 augustus organiseert het IVN Zuid-Kennemerland een excursie over spinnen in Amsterdamse Waterleidingduinen. De duur is twee uur en om twaalf uur vanaf de Zandvoortse Laan onder begeleiding en de toegang is gratis. Ja, maar niet geschikt voor kinderen. Dat ligt eraan. Nee, dat staat duidelijk in. Oh, de, in dan de alleen grote mensen naar de spinnen kijken. Een wandeling van twee uur. En je moet wel een kaartje kopen voor toegang tot de duinen. Oké, okay, kom dus als je dat wil naar de Waterleidingduinen. Ja. Ja, uh, bovendien, uh, dat is dan om twaalf uur. Uh, maar morgenochtend kunnen vroege vogels uh, om tien uur al terecht uh, bij Beats Club Riche voor een gratis Zumba-les bende sekant, jongen. Dat is wel vroeg om te dansen. Dat is het nieuwste raasje in fitness en dansen. En uh, het is wel, uh, je moet wel gemakkelijke kleding meenemen, want uh, je moet er uurtjes uurtje stevig tegenaan. Het is een soort ochtendgymnastiek? Ja, op, op heftige muziek. op heftige muziek. Maar dat is ook gratis. Dan doen wij ook een muziekje. Wij hebben ook muziek. I'm To make my life worth Aan onze tafel zit Roy van Buringen, die alles weet van de activiteiten van ZFM morgenmiddag in het muziekpaviljoen. Ja. alias ja. de Duivertil, alias weet je nog meer. Papagaaienkooi. het, hij heeft het. allerlei uh, uh, ja. het, het staat voor sommige <laughs> mensen ook niet goed, maar laten we die discussie even buiten houden. Ja, Roy, maar doen. Wat, wat gaan morgen. we doen, wat gaan we doen morgen? Morgen, ja, CFM staat 20 jaar. Daarom is het uh, leuk om het hele jaar door uh, leuke activiteiten te organiseren. Daarom hebben we aankomen. Dus morgen hebben we de CFM Zomertour. Uh, dat houdt in een radio maken in de Muziekpaviljoen met uh, zes artiesten die komen optreden en. Uh, te vertellen over hun product wat ze maken, om het zo maar te zeggen. Is het live uh, uitzending? Uh, niet live, we nemen het op en het okay. wordt dan volgende week zaterdag uh, uitgezonden. Maar uh, het oogt wel als een uh, opname zoals Radio uh, opgenomen wordt. Ja. ja, er komt een mooie staattafel te staan met een mooi kleedje eroverheen. microfoontjes staan erbij. En uh, de artiest gaat eerst zingen en dan komen ze van Vanaf het zingen komen ze dan naar de staartafel toe om even gezellig een babbel te maken. De ene heeft leuk nieuws te vertellen, de ander heeft niet zoveel te vertellen, maar toch wel wat over zijn muziek. Het is echt totaal uh, verschillend. En wie komen er? We hebben Marco Junger. Dat, dat is een, uh, een artiest die uh, veel gedraaid wordt bij Sterren.nl en uh, TV Oranje. We hebben Angela, we hebben Naomi. Ehm... Um, we hebben Robin Huber, de winnaar van uh, Talented in Dans toen de tijd. En uh, we hebben Two Force. Die hebben toevallig een uh, singletje uitgebracht. En uh, daar komen ze zeker alles over te vertellen en ook ten horen te brengen. Uh, verder hebben we popstar Henry gevraagd, want hij doet elke week uh, het nieuws op uh, CFM. En uh, daarom leek het ons toch wel leuk om hem een keertje naar Zandvoort te halen. Dat zijn eigenlijk de artiesten. Wie gaat het presenteren? Uh, Rudy Nicola. Dat, uh, en, en ik zelf ga het presenteren samen met hem. En um, het wordt ook tijdens het radioprogramma Entertainment for You uh, live uitge. Of uh, wordt dat uitgezonden dan op volgende week zaterdag. Mm -hmm. En Entertainment for you, welke uren zijn dat? Van uh, vijf tot uh, zeven op, uh, op zaterdag. Ja. Oké, okay, hoe laat beginnen jullie morgen? Morgen om half twee beginnen we tot vier uur. En dan uh, ja, het nee. wordt het heel erg gezellig. We hebben een rug van de uitzending. Ja, zeker weten. Het moet een beetje knippen en plakken, dan komt het ja, helemaal goed. Ja, ja. De artiesten ga je die voor het paviljoen zetten, want je zit natuurlijk zelf ja. met je, met je uh, mix en andere tafels. Ik vind het wel leuk om daar wat over te vertellen. Ik heb het artikeltje gelezen ja, ja. in de krant van de Zandvoertse Courant en ik ben er eerlijk gezegd wel een beetje mee eens. Nou, wat ik altijd gedaan heb, want ik organiseer natuurlijk wat meer in het muziekpaviljoen, is dat het uh, ja, muziekpaviljoen is heel afschermend. Daarom eh, heeft het muziekpavillon een mooi voorstukje, zo dat schuine stukje, daar zet ik altijd mijn artiesten ja. neer. Dus da vanaf daar zingen ze en dan nemen ze desnoods ook de hele, de hele uh, rotonde mee, want die is toch afgezet. Ja, dat is natuurlijk niet de bedoeling van die muziekpavillon, want uh, het is de bedoeling dat, nee, dat, je, er was, in dat staat. je erin staan, ja. ja, Maar uh, zo los ik het dan op. Ja. Dus je bent het wel eens met de stelling dat er een, uh, een, een verwijdering is tussen artiesten en publiek? Ja, heel erg. Ja? Ja. Dat is uh, eigenlijk niet veel meer aan doen, dan doen. Nee, ja, ze de, moeten gewoon het publiek dichter op de tent zetten. Ja, maar er je ze ook toch die kunnen. gevoel ertussen. Uh, maar het maar wat, wat het nou, ook kan, nou, dat je de hekken verwijdert. Uh, die hekjes die hebben wij een tijdje geleden, uh, uh, twee jaar geleden, want het is nu het, vier, het derde jaar, hè? Ja, derde jaar uh, muziekpavillon. Um, daar heb je die mooie hekjes staan om die muziekpavillon heen. Die uh, zijn te verwijderen, want dat hebben we al een keer eerder gedaan. Dan heeft het publiek al veel meer zicht. Het nou, is te doen. Uh, er zal ongetwijfeld na het krantenbericht nog een hoop uh, over te doen zijn. Uh, en, hoewel er is vanaf het begin van de... Muziekpavioen al een hoop over te doen van verplaatsen. Ver dan, ervoor al. Ja, ver ja, ervoor. Ja, ja. We zijn er al zou uh, dat, op zou tien houden jaar mee bezig, zo, Tom, of uh, is het een keer over? Het stopt een, keer. Nee, stopt een ja. keer. Maar ik denk wat ik heel erg mis in Zandvoort. Je hebt uh, zoals Zandvoort Culinair hier in Zandvoort. Uh, ja. Je hebt uh, dan uh, dorpsfeest natuurlijk met circuirun en uh, jazz heb je natuurlijk gehad op het uh, Gassersplein. Maar ik vind het. Heel erg jammer, want het is best wel een heel mooi plein. Als je daar ietsje meer input in geeft, dan kan, kan daar heel wat moois ja, gaan komen. Nou ja, we hebben daar dus een aantal weken geleden ook de kunstmarkt gehad. Ja. Die was verschoven van het gasthuisplein, wat toch eigenlijk een doodse plein is. Naar het Raadhuisplein. En dat als we meteen een, een Denderend succes, was, was het een heel Frans ja. sfeertje geworden, en de mensen waren daar niet weg te krijgen. Nee, dat, dat kan ik best wel, wel geloven, en, en dat is ook zo. Maar ik denk wel dat uh, als, je, als je je input erin geeft in dat plein, ietsje vrolijker maken. Want ik vind het, het, het zou vrolijker worden, maar ik vind het niet vrolijker geworden. Maar hoe hoe uh, maak je dat dan vrolijk? Ik kan me zo voorstellen dat je uh, leuke dingen organiseert, dat is niet zo moeilijk, dat, kan, dat gebeurt ook. Maar daarna nou, is het weer over. Nou, ik denk dat je, uh, Grotere dat terrassen? Ik, ja, wat ik vroeger heb gezien natuurlijk dat de terrasjes wat uitgebreider was, dat heb ik wel op foto's gezien. Nooit meegemaakt. Maar uh, de terrasjes uitbreiden, uh, je, kan, je hoeft niet altijd groot te denken, je kan ook een straatartiest bij de terrasjes neerzetten. Ja. Dus iemand die op gitaar speelt, voor, uh, gisteren speelde Miguel hier in de, nou, de uitzending. Ja. Als je die bijvoorbeeld neerzet bij die terrasjes, dan is er al een hele andere sfeer. Ja. Dat is gewoon een heel zonde, want het is echt een mooi plein. Het had ook nooit zo gebouwd moeten worden. Net als het uh, muziekpaviljoen, zal het gasthuisplein ook nog wel lang uh, onderwerp van gesprek blijven. Uh, maar goed, jij zit morgen in de uh, muziekpaviljoen. Ja. Nog eens de artiesten? Wat zei je? Nog eens de artiesten want uh, ik heb Marco, twee namen uh, die ik niet ken. Marco Junger, uh, Naomi. Die? Ja, Naomi. Wat doet die? Naomi, die, dat is een. Uh, uh, een uh, Nederlandstalige slash Engelstalige artiest. Die, uh, dat meisje is 17. Nou, ik moet eerlijk zeggen, ze lijkt op uh, boven de 20. En, um, ja, echt een dijk van de stem. Okay. Nog een naam? Um, Angela. Ook een zangeres. Ja, ook een zangeres. Okay. Waar komt die vandaan? Uh, komt uit uh, de richting bij Rotterdam. Oké, okay, nou, het gaat morgen weer een uh, spektakel worden in het uh, muziekpaviljoen. Ja. Netjes afzetten en een hoop plezier maken. Gaat leuker. Ik wens je heel veel succes. Dank je wel. This is some of the lingua franca of the funk business. And people come from miles around with an almost religious devotion to get on down. Let's see if I can get your attention. Now I want to drop some information, just a little additive to your education. I live my life by the code of the 4, .600 wide, a 18's in the truck. Put them on the street, you gotta feel my beat, so throw your hands up if you're down with the seat. Double O, L-I-O with the flow, I'm looking for the party, so better No, you know. One, two, three, it's like A-B-C, ABC. If c popped, hip hop didn't pay, I'd rap for free. Slide, slide, but that's the path, I got something. Doing? You know it don't stop. I break like any locks. Pennies drop from hood to hood, block to block. Help. I need somebody to get it going on in this party. Baby, you can do it. Take your time, do it right. We can drink some, yak I can do it all damn night. My name ain't Wonder, but I rock the world get more bobs than a Jerry Curl. Too many looking be looking for clues. There's a party going on now. What you gonna do? So grab your partner, dosy -si dope. If you don't know who it is, it's yo. Cool, slide, slide, but that's the path. I got some. Ja, Zandvoort is toch een, uh, een gemeente waar ontzettend veel gebeurt. Bijvoorbeeld in de Agathakerk is uh, vandaag van 2 tot 5 uh, nog steeds de expositie op golven van muziek te bekijken. En daar speelt dan ook weer Michael Knubbe op gitaar en uh, zingt er prachtig bij. En ook in de bushalte is kunst te bewonderen van uh, twee leden van uh, beeldend kunstenaar Zandvoort. En dat is ook morgen middag open van 2 tot 5. In de Korsastraat is een uh, nieuwe uh, club geopend. Oh ja? Ja, uh, Club Ocean. En daar geeft uh, vanavond uh, de, een bekende uh, uh, DJ van uh, Nederland een uh, speler show te namelijk Brains. En uh, Club Ocean is dus uh, gevestigd in een ruimte onder de Jeng Saloon. En er wil uitgroeien uitgro tot een van de grootste feestclubs van Nederland. Daar gaan we mee maken. De toegang is gratis. Minimum leeftijd 18 jaar. En vol is vol. En hoe laat, laat begint dat? Om 9 uur s'avonds. Oké. Okay. En van, via CFM is de show live te volgen. Nee, sorry. Verkeerde informatie. Niet via CFM. Dan wordt je gecorrigeerd. 4 CFM zendt gewoon zijn eigen geluid uit. Oké. Okay. Je kan ook ja. morgen naar nou het strand naar Azuro. Dan kun je in yoga doen. Jo oh jee. Iedereen mag meedoen. Je krijgt nog mailtjes. Al... Ik krijg nog mailtjes. Ja, precies. Goed, er is genoeg te doen uh, in Zandvoort. Ja, en ik zou, wat, ik zou... ja wat, want het wat, watersportcentrum De Spot presenteert de stichting uh, Free Your Dreams. En daar is alles over surfen. Je kan er lessen volgen, uh, demonstraties uh, zijn er. En er wordt ook film vertoond. Dat is wat later in de middag, heb ik begrepen. Dat is morgen uh, vanaf 5 uur uh, starten de films. Dus uh, daarvoor kan je dus... Uh, nagedane het, workshops, je het goed filmkijken. Het water op. En, dan is er nog iets. Uh, als dank aan de velen die hebben gedoneerd uh, voor het, uh, de restauratie van de Knipschierorgel... Ja? is morgenmiddag om 3 uur in de Protestantse kerk een orgelconcert. Oh. En dat wordt gegeven door Willem-Jan Sevaal, die ook normaal een vaste bespeler van het orgel is... Gratis er... toegang, wel na afloop weer een open schaal. <laughs> ja, dat wou ik net vraag is dan weer die open schaalcollectie. Hetzelfde tijd? Drie uur? Drie uur. Oké, okay, en, en ik vind toch dat we een klein beetje reclame moeten maken voor het grote gebeuren in Eemuiden, Wat de pre-sale, dat begint echt op stoom te komen. Er zijn daar in het havengebied heel veel activiteiten inmiddels gaande. Ja. Allemaal dus uh, als voorbereiding voor de grote intocht op Ah, als moet ik haar, uh, ben? moet daar wel even bij vertellen. Dat als je naar Amuiden gaat, uh, ga op de fiets. Want het is gigantisch. Of ga lopen, lopen over het strand. Kan ja, ja. Maar het wordt zeker een heel mooi uh, festival. Er is van alles te doen. Van paling roken tot reddingsdemonstraties. Uh, shantikoren worden gezongen. Ga er eens kijken als je het leuk vindt. En anders blijf lekker in Zandvoort. Er is dus voldoende te doen. En ik heb vanmorgen nog even gekeken op www.zandvoort.nl. Daar staan alle evenementen op. Ja. Oké. Okay. Johan Berenpoot van Classic Concerts. Goedemorgen. Goedemorgen. Dan zie je er vrolijk uit? Ja, nou, uh, ja, waarom niet zeg. Uh, het is prachtig weer, ja, ja toch? Ja. Uh, iedereen in Zandvoort moet een beetje blij zijn met dit weer. En uh, vanavond een gezellige barbecue met de familie, dat kijk ik ook naar uit. En uh, we hebben een mooi concert, een uh, goed volgende week. Een speciaal concert. En daar mag ik geloof ik iets over vertellen. Daar mag je ja. iets over vertellen. Ja, want waarvoor is dat concert zo speciaal? Nou, dat is speciaal omdat Classic Concerts dit jaar uh, tien jaar bestaat. Juist de datum weet ik niet, maar het is nee, er komt, in 2000... Daar komt volgende week Toos over praten. Ja, Toos komt volgende week over die tien jaar, ja. Ja. daar weten ze ook veel meer van dan ik. Want ik doe pas drie jaar mee, <coughs> tot groot genoegen trouwens, want ik vind het heel leuk om te doen. En vooral zo'n concert als volgende week met zo'n uh, toch internationale ster als uh, Emmy Verhey. Kijk, ze hebben natuurlijk de opvolgster, die bestaat al uh, in Janine Jansen, die ook geweldig is. Die is hier ook al die geweest. Die natuurlijk een stuk jonger is. Die is hier ook al geweest. Ja, precies. Ja. Die heeft ook al in die tien jaar, dat ja. zal Toos ook nog wel vertellen. In die tien jaar hier ook opgetreden. Het ja. zal nu niet zo makkelijk meer zijn, maar goed, precies uh, veel in het buitenland. Hm. Maar met Emmy Verhey zijn wij bijzonder blij. En die komt met haar ensemble, wat ze al in 1991 heeft opgericht. En waar ze dus uh, ook jonge muzici de kans geeft om. Aan het grotere werk te ruiken onder haar zeer ervaren leiding. En uh, ja, het is echt een uh, ster in het Nederlandse muziekleven die hier komt spelen. En uh, daar zijn we toch wel echt blij mee, uh, moet ik zeggen. We hebben er vorig jaar een voorproefje van gehad. wij ja. zijn samen met Aard Bergwerf het knipsgeerorgel ingewijd. Met, uh, en, maar maar toen was, was een alleen. Beetje, dat was een beetje naar, want toen stond ze dus achter in de zaal. Ja. ja. Ja. en iedereen ja, die <kwijnt> omdraaien ja. binnen weer een stijven nek ja. want je kon, ja. je kon nee, niet precies. zo snel de bank omdraaien ja, maar ja, kijk, je kan het orgel niet naar beneden nee. halen en, en die twee, die twee muzici <kwijnt> je ze die wilden graag dat, dat oogcontact hebben ja. van ja. Hè, je moet toch weten wanneer moet ja. ik invallen en zo en, ja. ja dat kon gewoon niet anders ja. en, uh, maar nu is het zo dat de hele kerk wordt benut we proberen er uh, echt uh, 350 mensen in te krijgen dat kan zonder dat het hutje bij mutje wordt maar uh, die belangstelling die komt er ook wel, want er zijn nog maar enkele kaarten beschikbaar. Ja, het is, ik wou net zeggen, dat, uh, vrijwel op. Een van de eerste concerten waar je echt een kaart voor moet hebben. Hè? Ja. ja, kijk, het, het bijzondere van dit concert is dat het absoluut de top is, maar dat het toch gratis is. Want dus... dat is dan ja, het cadeautje van Classic Concerts aan ons uh, trouwe publiek, want mm -hmm. dat hebben we inmiddels ook opgebouwd. Ja. Ja. Dat, dat blijkt dus ook dat je een heel trouw publiek hebt, want als alle kaarten bijna uitverkocht zijn. We hebben het al eerder over gehad over de mensen gaan richten op die muziek, die muziek, die muziek. Mm -hmm. En die komen dan ja. om zijn beurt. Ja. En nou komen ze allemaal tegelijk. Ja, ja. nou ja, dit is, kijk, dit is natuurlijk ook muziek die er gespeeld wordt, die A, heel populair is. Ja. Dat betekent dat hij ook heel veel mensen aanspreekt. Ja. He, want uh, na de pauze spelen ze de, de vierjarige tijden van uh, Vivaldi. Nou, wie kent het niet, zou je zeggen. He? En uh, we horen er zo een stukje van trouwens. En uh, uh, na de pauze, het, uh, of uh, voor de pauze het uh, concert voor twee violen van Bach. Nou, dat is ook overbekend. Ja. En daar is weer de bijzonderheid van dat ze dat speelt met een jongen van 13 jaar. Die ze ook onder haar vleugels heeft. Een jong artiest. Ja, ja. Joep van Beinum. Ja. En uh, ja, die zit nog op de middelbare school. Maar die schijnt geweldig te kunnen spelen. En dat moet ook wel. Want anders gaat zij niet met zo'n jonge knaap nee. uh, hier voor het, uh, dit publiek een uh, toch vrij lastig concert als het Concert voor Twee Violen van, van Bach spelen. Wat ik opvallend vind is dat Aard Bergwerf nog wel een bekend organist, nu ineens op Klavers komt. Ja, ja nou, dat is hij ook. Ja. Ik heb dat uit zijn cv ook gehaald. En, uh, want je, ja, Hij is meer bekend als orgelman. Ja. Hè? Hij begeleidt ook restauratie van orgels. Dat is hij hier bij het Knipschirorgel ja. ook ja. gedaan. Hij. Ja. En, uh, hij is zeer kundig. Hij staat ook heel goed bekend in de muziekwereld in Nederland. Maar uh, hij komt inderdaad nu uh, klaar, klaar Simpel spelen. En, Wellicht, ik zal dat wel vragen volgende week, is dat contact voortgekomen uit hun optreden gezamenlijk van vorig jaar. Okay, ja. Nou, dat zou het nog weer extra leuk maken eigenlijk. Ja. Dus ja, er staan toch in totaal tien uh, muzici op het podium. Dus dat wordt echt uh, een geweldige happening. En na afloop, uh, om het nog even te vieren, bieden we alle aanwezigen nog een uh, hapje en een drankje aan in de kerk en, uh, om het af te sluiten. Een jubileumreceptie. Ja, zoiets. Ja, ja, geen echte receptie hoor, we gaan geen handjes staan schudden als bestuur, <laughs> ben je gek. De, gewoon ongedwongen en uh, drink maar lekker wat en hap maar lekker wat. Ja, een soort uh, vrienden van uh, Classic Concert. Ja, dan. nou precies. Je bent, ah, je bent vrienden echt... onder elkaar eigenlijk. Ja. Ja. Ja. Ja. Hoeveel echte vrienden heb je inmiddels? Uh, we hebben vrienden en donateurs, hè. dat ja. zijn er bij elkaar een stuk of 50. Dat is nog veel te weinig. Ja, dat is veel te, ja, dat is te weinig. Veel te weinig. Ja. Ja. Hoe word je Daar, de, uh, vriend? Nou, je kunt je gewoon opgeven bij, mm. bij Toosbergen. Uh, via de website? Bijvoorbeeld, ja, ja, via de website van www.classicconcertsplus.nl En uh, een vriend betaalt 100 euro uh, per jaar. Minimaal. Minimaal, minimaal, minimaal ja, ja. Het mag ook ja. meer zijn natuurlijk. Ja. En er zijn ook mensen die meer overmaken. Ja. Zeert het ons genoegen. En een vriend betaalt minimaal 20 euro. Maar die word je van de concerten op de hoogte gehouden. Uh, de vrienden krijgen ook reductie voor de grote productie die we bijvoorbeeld in november weer in de andere kerk hebben, ja. in de grote kerk, zeg maar, de katholieke kerk. Uh, daar krijgen ze 20% reductie op het toegangsbewijs. Dat zijn van die dingen, ze krijgen een nieuwsbrief toegestuurd. Je krijgt er wel wat van terug. Ja. Maar het gaat er natuurlijk om dat wij wat geld binnenkrijgen. Ja. Ja. Vooral omdat uh, de wethouder Tonen ons al uh, in blokletters heeft duidelijk gemaakt dat uh, er aan de subsidie gesloten gaat worden en de ja, eerste voorstellen wat dat betreft zijn voor ons wel uh, zeer rigoureus. Ja, ja. Ja. Want dan ja. zijn we twee derde, 67% van, van het onze subsidie uit. kwijt. Dat ja. is heel als dat doorgaat. Ja. Ja. Het moet allemaal nog door de raad natuurlijk hoor. Ja. Dus uh, het is nog niet zover. Maar de jullie, reis... zijn, jullie zijn uh, druk aan het lobbyen bij de raadsleden? Nou, nog niet eens. Ja, ook wel. We hebben ja. contacten natuurlijk. En gelukkig uh, goede contacten. Want er zijn nogal wat raadsleden die gecharmeerd zijn, ook van klassieke muziek. En ook van ons idee dat we via die lage drempel van die gratis toegang me mensen proberen kennis te laten maken met klassieke ja. Ja. muziek. Dat is ons streven ook, hè? een beetje idealistisch. Ja. Maar ja goed, als het uh, niet anders kan dan zullen we misschien in de toekomst wel een Luttel bedrag moeten vragen voor de toegang. Maar. Ja. Ja, ik ben er meer voor om te kijken of we meer vrienden en donateurs kunnen werven. Ja. Zodat gemis aan subsidie. Uh. Dus bij deze een oproep aan de luisteraars. Uh. Mocht u daar interesse in hebben, de website www.classicconcert. En een keer een vriend krijgen. Ja. <laughs> ja. Ja. Dat is wel heel erg goed. Ik, ik vond het al bij. Johan, hoe nog heet je vrienden man? heb je? <laughs> nee, misschien zeg ik één of zo. Maar het was dus de bedoeling. Het ging over vrienden van Johan. Korten, even ja. even uh, herhalen. Ja. Dus volgende week. Drie uur is de kerk, Be begint uh, het concert, de kerk gaat ja. om half drie open. Ja. Gratis toegang, maar alleen maar met een hm. geldig toegangsbewijs. Ja. Er zijn er nog maar een paar Er zijn er nog een paar. Kaaren. Dus men kan uh, een mail sturen naar uh, Toosbergen. Dat is AJM Bergen, allemaal aan elkaar, hm. kan men nog aanvragen op dit moment. Maar ja. ik denk dat het nog een dag duurt, dan is het op. Dan, dan zijn ze op. Ja. Waar gaan we naar luisteren? Een stukje van uh, The Four ja, Seasons. Ja, het eerste deel van de, van de lente. Hele vrolijke huppelmuziek. Lammetjes in de wei en zo hè, in het voorjaar. Nou, die hoor je ook een beetje. Oké, okay. okay, Johan, bedankt. Oké, okay, graag gedaan. We zijn weer terug. Oh, we moeten nog tot de 10 tellen. Huig Molenaar sprint naar binnen toe. Gooit zijn koffie naar binnen <laughs> maakt zijn check uit. <laughs> Goedemorgen, aangeschoven, huig molenaar. Welbekend uit Zandvoort en omstreken: Hoe is het? Uitstekend. Ja, ja. kijk naar buiten en alles verklaart het. Hè? Ja, ja, ja. Zonnetje, dat ja. heb je Zandvoort nodig. Was je vroeg op? Zoals gebruikelijk. Zeven ja. uur uitzetten. Ja, met deze periode in het hoogseizoen slaap ik in het paviljoen. Ik hoorde uh, al vroeg de tractor rijden. Ja, klopt. <laughs> ik denk dat wij een van de eersten zijn altijd. Ja, klopt. En dat is ja. uh, gewoon een uh, ja, routine aan het worden. Ja. Ja. Is dat slapen noodzakelijk of is het gewoon uh, lekker makkelijk omdat je vroeg kan beginnen? Het is, laat uit, het is uitstaan, ontstaan uit noodzaak vanwege ja. overlast. Maar dat hebben we nu uh, in samenwerking met de gemeente en een goed beleid van de burgemeester en de politie en wij zelf... Uh, hebben we dat redelijk uh, in de hand nu. Wij hebben daar ook bewust wat maatregelen voor genomen in de vorm van dat ik mijn bedden allemaal naar boven haal. Dat heeft voor mij een dubbele functie. Uh, ten eerste heb ik s'nachts geen mensen die erin kruipen waar die ik s morgens vroeg er weer uit moet trappen. Mm. Of dat allemaal rotzooi creëert en narigheid en overlast en dat hebben we zo opgelost. Dat gaat geweldig goed. Uh, ja, en dat ik er slaap komt uh, nu heel erg goed eigenlijk, ik ja. kom er heel goed uit. Ik slaap er niet alleen overigens, ik heb twee geweldige meisjes bij me, dat zijn mijn honden. <lacht> dat zijn echt hele trouwe meisjes. En uh, als ik wat hoor, dan maak ik ze wakker en dan begin dus ik te blaffen. niet andersom? Nee. <lacht> je, je moet nu blaffen? Nee. Maar, was er zoveel ellende op het strand? S nachts? Nou, we doen het nu voor het zevende seizoen. Ja. En toen wij uh, het overnamen, was er dus echt uh, behoorlijk overlast. Van jongeren en. Uh, heel veel, heel veel uh, slapers, hè? Ja. Veel slapers en dat kan je heel simpel oplossen door ze uh, meteen adequaat uh, aan te spreken hm. en te zeggen: van uh, ik ben dan, uh, ik eigen me bepaalde dingen toe die ik misschien niet mag, maar voor het uh, goede verloop doe ik het wel. <laughs> ik zeg gewoon keurig netjes tegen dat ze, wat mij betreft, mogen slapen, maar het kost allemaal 110 euro boete per stuk. Hm. Nou, dan weten ze niet hoe gauw ze spullen nee, in moeten pakken moet het, ja. en dan zijn ze weg. Want het is de enige taal die ze verstaan als het geld kost. Dan ben je weg. Dan gaan ze weg. Was dat strandbreid of was het bij jullie in de buurt? De overlast? Nou, het was eigenlijk een beetje... Kijk, we zitten natuurlijk centraal voor het station. Dus de, de paviljoens voor het station, die hebben daar uh, met name last van. Ja. Okay, uh. Maar met een, uh, met nogmaals, consequent beleid erop en mensen netjes aanspreken. En dan uh, krijg je daar ook begrip voor. En dan bedanken ze je zelfs nog. Ja, dan hoeven ze te betalen. Nee, als je zegt vandaar zijn campings en uh, dat soort zaken. Oké. Okay. We laten de last de last. We gaan naar het, uh, het vrolijkere gedeelte. Een nieuw paviljoen. Geweldig. Ja, even, een ja. vraag, even een vraag. Sinds wanneer heet het paviljoen Talassa? Sinds, mm -hmm. sinds 1959. En de huidige, de man die toen die mooie prachtige naam, de godin van de zee, bedacht ja, heeft. Ja. Die uh, komt nog steeds bij me. Oh, ja? En die eet nog regelmatig Wat bij leuk. me met zijn vriendin, zijn vrouw. Ja, ja. Geweldig. Ja. Meneer La En die heeft dat toen... Uh, uh, uh, ja, die heeft bedacht dat het Talassa moest heten. Nou, en toen wij zeven jaar geleden dat overnamen, toen hebben wij daarover nagedacht. Maar iets wat goed is, moet je niet veranderen. Nee, nee, ja, nee. En dat is natuurlijk geweldig ja. en het past helemaal in ons concept. De godin van de zee naast de vis die wij elke dag proberen daar lekker vers aan de mensen te presenteren. Het is een geweldige combinatie. Het is geen makkelijke naam. Maar als iedereen maar ja, in zit, dan, dan, dan gaat dus hij komt er niet hij er mee nooit uit. meer uit. Nee. Nee. Nou ja, is ja, en vis is natuurlijk dus geen vreemd uh, spul bij, bij jullie in de familie hè? Nee, nee, nee, nee, zeker niet. Uh, met trots zeg ik dat mijn oudste zoon, tevens mede-eigenaar sinds twee jaar van het paviljoen, om de, om de toekomst uh, te borgen en de grote investeringen die ermee uh, gemoeid gaan. Uiteindelijk word ik in oktober 61. Ik heb ook niet het even geleefd. Ik hoop 100 <lacht> te worden <hoor. lacht> Een prachtig voorbeeld heb ik aan mijn moeder van 83, die oh, nog steeds ja. ijsjes staat te verkopen. <laughs> en uh, probeerde niet te besodiumen, want ze doet alles zonder kassa, maar ze recuiteerde te veel is dus te weinig. <laughs> oh, dus moet je op, moet op gaan passen ja, ook? Ja, ja je moet op je teller passen. Ja. Nee, maar ik bedoel dit, het is een grappie. Ja, maar je ja. nee, zit nog toekomst, redelijk bij de pink, hè? Ja, geweldig. Ja, geweldig. geweldig. Kijk, ja. als je 83 bent en je komt net vanmorgen, voor ik hier naartoe ga, komt ze rustig aan het pad af. En ze heeft één grote grijns op de gezicht. Ja. Dan denk ik, wie zou dat niet willen? Nee, ze werelds. En de een ja. spreekt eraan met tante Rietje, en die zegt, mevrouw Molenaar. En die zegt, hé, hey, lekker oud, wij weer weer. <laughs> en zo hou je dat geestje, ja, ho hou je natuurlijk heel fris. Ja. En dat is denk ik heel belangrijk. Dat is heel belangrijk. Nou, dat is, zeker het strandleven is het ook zo. Uh, iets wat goed is, moet je niet veranderen. Nee. Je, je hebt al een klein beetje veranderd, je bent groter gegroeid. Een stukje erbij gebouwd, twee jaar geleden? Ja, de noodzaak dwong ons daartoe. Ja. Hè? Omdat we dus te vaak en te veel uh, mensen nee moesten verkopen. Nou, en ik, wij, ons beleid is, want ik praat in de ik-vorm, maar ik wil met nadruk beklemmen. Nou, we, dat we, ik we dus weten praat, dat jouw tent een wij-verhaal is. Ja, het is echt een familiebedrijf. Het is één groot familiebedrijf. Ja, en ik wil beslist de nadruk erop leggen als ik in die ik-vorm praat. Dat het eigenlijk de ons. familie is. Uh, want wie, wie Kijk, als ondernemer is het natuurlijk een zegen dat je drie kinderen hebt. Een geweldige vrouw die zit die, die erachter staat. En dan drie kinderen die allemaal mee willen werken. Mm -hmm. Toen mijn vrouw 19 jaar geleden zei... dat ze in verwachting was van de laatste Bram. Daar zat zes jaar tussen. Toen de, zei ik tegen haar als eerste reactie... wat me niet altijd in dank is afgenomen. Potverdomme meid, we hebben van alle soorten eentje. <lacht> Hè? Moeten we daarna nou, nou zo'n nodig eentje <lacht> bij hebben? Maar <Want> we <lacht> bennen eruit uit, uit die luie bende. Maar nou... Als ik het nu allemaal zie, had ik het maar acht gehad. Ja. <laughs> Kijk dus achteraf, hè. maar ja. ik bedoel maar te zeggen, daar wil ik mij aantonen wat wij met een, een, een, een vijf personen, wat de kern is van het bedrijf, ja. bedrijfje, want we, we beseffen ons te tegen dat we een minuscuul klein bedrijfje zijn, maar met potentieel goede kansen voor de toekomst. En zeker in het prachtige Zandvoort wat we nu aan het, ja. al, met elkaar allemaal aan het ontwikkelen zijn. Laten maar we eens over die toekomst beginnen. Ja. Meneer ga je bouwen? Nou, dat ligt een klein beetje aan de gemeente... hoe snel ze dus een medewerking gaan verlenen aan dat prachtige plan... wat we ingediend hebben. Ik ben ervan overtuigd dat het een geweldig mooi plan is. Um, ik ben een ras Zandvoorter. Mijn ziel zit in Zandvoort. Ik hou van Zandvoort. En ik heb een filosofie over Zandvoort. En dat heb ik niet van de laatste half jaar... Dat heb ik in die, in die 60 jaar dat ik nu besta meegekregen van mijn grootje, van mijn vader, van mijn moeder. Wij proberen daar iets neer te zetten wat een meerwaarde kan hebben voor Zandvoort. Het is, en dat meen ik uit de grond van mijn hart, iemand die langs het strand of over de boulevard loopt. Die nooit één dubbeltje bij mij neerlegt waar ik wat aan kan verdienen. Mijn insteek is, als hij maar wel tegen derde kan zeggen, dit is nu een toegevoegde waarde voor Zandvoort. Daar gaat het mij om. En, en dat kan je op allerlei manieren kan je dat invullen. En ik denk dat daar de ondernemers, de, de, ja in, in, ondernemers in de breedste zin van het woord, of je nou een ijsje verkoopt, een bed verhuurt, of dat je een restaurantje hebt, het maakt me niet uit. Iedereen die moet die, moet die filosofie vind ik een beetje, een beetje uh, voortzetten. Kijk, ik heb een bepaald idee erover. Ik zie Zandvoort als één grote taart. Een prachtige taart. De basis ligt er. Een geweldig strand. Elke dag een nieuwe zee. Ik, voor mijn beroep heb ik visserman geweest. Nog steeds zet ik staande wandnetjes uit. Waar doe ik dat? Helemaal voorbij de petrolieman. Als ik daar aankom, rijden met mijn vaste maat Leo Haak, oftewel Leo Blankebil, hm. hij zit aan de hij overkant nou op zijn terras. <laughs> Dan gaan we met z'n tweetjes in binnen we twee kleine jongens van 10, 12 jaar, die genieten zo intens. Weet je waarvan? Niet die paar visjes die er misschien in zwemmen. Nee, je wordt ontvangen op de reep door reeën, door herten. Dus zie je die witte kontjes. Nou, als, je, als het zonnetje even blijft schijnen, je krijgt nog een buitje regen. Over vier weken kun je braan plukken in de reep, zo groot als kruisbessen. Hm. Als ik aankom, Leo was in het water en dan loopt hij er netjes na, ik stond aan de kant en de zeehonden, echt waar, mm. nog geen twee meter achter hem liepen mee te kijken. Kijk, en het mooie daarvan is, als je dat maar wil zien. En als die zeehond dan een zeebaas opgevreten hebt, dan laat hij de kop zitten. En als die zeebaas een tongetje opgegeten hebt, dan vreet hij de kop op en dan laat hij het lijf zitten. <lacht> Weet je, denk je dat wij de narigheid hebben? Dan lopen we ons rotte lang. Ja, ja. En Dan zeggen we ja, ja. met zijn tweetjes: zeggen we van, Hij was eerder hier als wij. Ja. Morgen moeten we even een uurtje eerder komen. Ik bedoel maar, er zijn zoveel mooie dingen. Dan heb ik het alleen maar over de kant van het strand. Maar kijk nou eens als je Zandvoort van Overveen binnenkomt. Ja, de duinen en zo. Schitterend. Als je daar binnenkomt, ik heb daar ooit nog eens een keer een periode. Moest ik een periode overbruggen? Ben ik Timmerman geweest voor de EMM toen de tijd. Dan kwam ik daar vier hoog bij een Amsterdams gezin. Die vrouw met drie kleine kinderen liep alleen maar te jammeren en te mekkeren. En toen heb ik echt tegen die vrouw gezegd... kijk u eens naar buiten. Kijk u eens waar u woont. Ik heb ook getimmerd in de baarsjes in Amsterdam. Nou, potverdomme, kijk eens wat je daarvoor wilde hebt. Maar je moet er wel iets voor doen. Ja. En dat is ook wat de horeca voor Zandvoort betreft. We moeten er met z'n allen wat doen. Dan kom ik op die grote taart. Ik heb het al eens meer verteld als ik met mensen praat of een beetje discussieer. Wie het ook is als ondernemer... Zorg dat we met z'n allen van Zandvoort die mooie sprekende taart maken. De een doet er een chocolaatje op. De die een stukje marsepein. Die een mooi toefje chocola. En die een mooi toefje slagroom. Dan krijg je ook allemaal een puntje van die taart. En dan kan je het product Zandvoort naar buiten brengen als een geweldig product. Want alles is aanwezig. Ik, kan maar, ik ben niet zo bereisd. Maar wat de Nederlandse kust betreft. Zeker in aanloop nu naar het jaar rond paviljoen. Ben ik van de eilanden af tot, tot de eerste badplaats van Nederland in Katzand. Helemaal in de zuid ben ik geweest. Prachtige mooie locaties. Maar jongens, er is maar één zandvoort. Neem dat nou van mij niet omdat ik een rastzandvoort ben. En omdat de bronzen beelden van mijn, van mijn grootjes voor, de, voor, de, voor het museum staan. Nee, maar we hebben het. We hmm. hebben een spoorlijn. Ja, ja dat is natuurlijk echt uniek, hè, die spoorlijn. Ja, natuurlijk is dat uniek. Ja, het is een heel, heel ik, goed krijg, ik zal je voor de grap, hè, om aan te geven... waar het in mijn beleving om gaat in Zandvoort. Ik lees je een kaart voor... een Anse vanmorgen door mijn vrouw... die dan gewoon thuislapt, in mijn handen gedrukt. Uit Doetinchem. Ik lees hem even voor. Nou ja. Ik vind, ja, ik vind dat aan. ze dat moeten horen. Lieve meneer Huig... bedankt dat we in uw tractor mochten rijden. Dat vonden we erg leuk. Het eten was lekker... En de grote sint schelpen zullen we goed bewaren. We komen zeker nog eens terug naar Thalassa. We hebben genoten van de hoge berg Zand van waar je naar Engeland kunt kijken. Zoiets hebben wij nog nooit gezien. Groeten van Luc en Rulen. Twee jongetjes die met hun opa en oma op strand waren. Die waren een bergen aan maken op de bank. Ik met mijn grote tractor was klaar met mijn werk van mijn stoelen... Toen zeg ik tegen dat jong. Ik zeg als jij nou even gaat scheppen. Kom ik er zo meteen even een paar scheppies bij donderen. <laughs> een paar scheppies. Ja. Dus ik flikker vier scheppies erop. Vader blij. Het was toen pokken weer. Dat was het punt. Ja klopt ja. Dan ja. hebben die kinderen wat te doen. Dat is, ja. Daar heb ik namelijk later een grotere berg van gemaakt. En toen heb ik er een sandwichbord bij gezet. Een vlag erop. Met de vlag van Zandvoort. Ja. Ja. Want daar gaat het uiteindelijk om. Ja. Dat beeld moeten ze steeds in hun hoofd krijgen. En daar stonden volwassen mensen. Stonden op. Bovenop de berg hielden de vlag van Zandvoort, de, de, de die Joon die ik daar heb, hielden ze vast. En met zijn andere hand voor zijn ogen staarde niet, want ik had, wat had ik erop geschreven? Bovenop de top van de berg, Paul West... ziet u Engeland. Nou, ik leg helemaal in de Ja, maar het is een beleving. Maar het is een beleving, inderdaad. Ja, en die mensen komen dus terug. Daar gaat het om. Ja, ja. En of nou Thalassa dat doet, of dat eh, Floris het hier doet met zijn mooie ambiance van zijn kamers, Leo met zijn pension. Het gaat erom, die mensen moeten die beleving hebben. En die moeten tegen elkaar zeggen, op de terugwijs, of het nou in de auto is, in het vliegtuig of met de trein. Jongens, wat hebben we genoten. Ondanks het slechte weer. En daar zit het nou juist in. Daar zit de kern van het hele verhaal in. Mijn vader leerde mij als heel jongetje, al heel vroeg toen ik met de ambulante kar op strand liep. Huig, één ding. Het is geen kunst om het mooi weer te verkopen. Het is kunst om het slecht weer te verkopen. Daar gaat het om. Want met mooi weer, mijn vader was plat, recht voor zijn, recht voor zijn raap. Toen zei hij altijd, de grootste kloot, kan het ook met mooi weer. <laughs> maar daar gaat het niet om. Je moet met slecht weer een product verkopen. Want met mooi weer komen ze vanzelf wel. Is het eigenlijk een beetje uh, de filosofie die je hebt en nu even uitdraagt? Hè? Is het eigenlijk een beetje boodschap aan alle andere ondernemers die je tuurlijk, nu verkopen bent? Tuurlijk, wat ontmoet ik nu? Nu zijn we ontwikkelen van een prachtig mooi nieuw paviljoen. Ja. Dat paviljoen is een onderdeel van vier andere collega's. Met z'n vijven. Ja. Nou, de gemeente en de provincie ze hebben allemaal ingezien... dat wij een stimulans kunnen worden voor een jaar rond uh, paviljoen. Dat houdt voor mij in. Mijn kinderen weten dat. Mijn vrouw weet dat. 365 dagen moet je open. Dan draag je ook werkelijk een jaar rond paviljoen ja. uit. He? Mensen moeten je nooit hun neus laten stoten. Of het nou op maandag op een slechte dag midden in januari is... Er komen altijd mensen. Die moet je al, die moet gastheer willen zijn. Gastheer betekent voor mij niet alleen een kop koffie of een visie. Nee. Dat betekent ook dat ze bij je naar een sanitaire stop kunnen maken. Even een handen warmen. Precies. Ja, Kijk, en als je dat op een hele normale, uh, gewone reële manier doet... en het hoeft niet hoogdravend te zijn. Spreek iemand aan. Ik had een overlast met honden die bij mij op het pad poepten. Daar heb ik een middel voor gevonden. ...ouderwets middel. Iedereen wist het vroeger. Hmm. Wat, wat denk je? Morselschelp. Ja, die groeien elke, elke keer, die bergen. Ik vind nooit geen meer. Nee. Nee. Nooit meer. Maar mensen die aan, aan andere kant nu doen, waar ze niet liggen... ...die spreken keurig netjes aan. En dan zeg ik, mevrouw, de gemeente heeft prachtige zakjes. U kunt ze van mij ook krijgen. Ik betaal uit eigen zak, niet de gemeente, ik betaal uit eigen zak drie grote containers mm. bij mij op het strand. Je moet die mensen ook de kans geven dat ze het ook kwijt kunnen. Ja, dat ben ik sowieso met nou, je eens... En wat krijg ik nu? Een chagrijnige situatie van twee mensen die tegenover me staan. Die hebben we nu omgebogen naar twee mensen die smorgens elkaar goeiemorgen zeggen. Ja. Dat is een stuk beter. En dat is ook het gastheerschap waar je het over hebt. En het gastheerschap in, uh, in de nieuwe tent, het jaar rond, zal uh, zeker uh, wat, wat meer vragen als nu. Omdat je dan 365 dagen bezig bent. De familievakantie naar Gran Canaria die wordt afgeschaft. Nou, dat weet ik niet. Dat weet ik nog niet. Nee, kijk, het is een zegen dat je met je kinderen kunt ja. werken. En het is nog een grotere zegen als je na acht maanden keihard buffelen. En geloof mij, bij ons rookt het ook wel eens hoor. Want niks menselijks is ons en, vreemd. Maar als die opgeschoten kinderen, waarvan de oudste nu inmiddels 27 is en de jongste 19. Als ze horen dat we de vakantieplannen gaan maken voor Gran Canaria. Dat ze allemaal weer zeggen, ja maar wij gaan wel mee. Ja. Dat vind ik dat is leuk. Hè? En dat koestert je en daar ja. krijg je energie van en daar straal je uit. En dat Precies. ga je terugvinden in het nieuwe paviljoen. Dat ga ik je nu vast vertellen. Nou daar willen we het even ook ja, even over. over kan, kan je paviljoen? een beetje zeggen hoe het eruit gaat zien? Wordt het heel anders dan wat er nu staat? Nou, wij trachten de, de binnenkant, dezelfde laagdrempeligheid en warmte te blijven uitstralen met de attributen die we dus nu al hebben. Mm -hmm. Maar geloof mij, mijn vader was een, een jutter. Mijn vader die heeft gelukkig een voorzienende geest gehad. Hij heeft nooit geen oude attributen weggegooid. En als ik je vertel wat we allemaal thuis aan echt ambachtsdingen nog hebben liggen, dan kan ik nog wel drie tenten volgooien. Dus ik bedoel maar te zeggen, wat wij binnen gaan doen... is niet afwijkend van wat we nu doen. Nee. Wat we wel gaan proberen te doen, is dat we de mensen... We krijgen heel veel uh, ver, verzoeken van, van vaste gasten die wat te vieren hebben. Nou, daar hebben we dus geïntegreerd in het gebouw... hebben we dus een klein zaaltje. Wij gaan niet voor grote feesten, dat is totaal niet onze insteek. Onze insteek is om een stukje gezelligheid... en een stukje, te kunnen, ja, een, stukje een voorziening te kunnen geven... Dat mijn open wordt tachtig. Kom alsjeblieft. Geweldig. We maken er een feest van. Regelmatig zingen we. Voor de iemand die jarig is. Nou, uh, we hebben pas gehad iemand uh, die, die een zoontje had gekregen. Veertien dagen uit. Geweldig feest geweest voor die mensen. Nou die mensen komen een afloopje bedanken. Terwijl ze er nog geld voor neerleggen. Laten ja. we elk... Je moet het zakelijke niet uit het oog verliezen van idealisme. Maar als je die, combi... die com combinatie nu kan maken... Nou, ik loop elke dag maar op te lachen. Nou, heb je uh, momenteel... Uh, de tent die is dus geel-blauw. Blijft de, die kleurstelling zo? Of wordt het iets nou, anders? Nou, kijk, het uh, logo... Uh, het logo wat we nu met elkaar uh, hebben gevonden... Dat blijft zeker. Maar geel-blauw is het niet. Het is geel-groen. En uh, dat... Uh, dat gaat iets veranderen. Hm? gaat iets veranderen, maar dat zal niet veel, nou, veel veranderen. Nou, want... Kijk, een concept wat inmiddels, inmiddels in zeven jaar tijd is ontstaan, dat moet, je, dat moet je koesteren, dat moet je uitbouwen, maar dat moet ja. je niet gaan... Uh... Niet ombuigen? Nee, dat moet je niet gaan ombuigen. Maar het ligt nu kennelijk dus uh, bij de gemeente, een plan? Ja. Daar heb je enig zicht op wanneer er een, uh, een groen licht komt? Er staan twaalf weken voor. En ik ben me uh, bewust dat de gemeente zich ook bewust is dat er een beetje vaart achter gezet moet worden. Wij willen dolgraag voor het nieuwe jaar starten. Met het palenplan. Ja. En dan uh, het uh, casco erop zetten. Uh, het budget wat wij hebben is niet toereikend om alles door een ander te laten doen. Godzijdank niet. Want een binnenhuisarchitect. We worden over, overlopen door mensen die allerlei adviezen <laughs> hebben. Ja, kost dat, allemaal een ja, al ja. Maar die kunnen toch niet ver, ver, vertalen wat in mijn hoofd en wat in mijn gezinsleden in ons hoofd uh, speelt. Wat wij er willen doen. Maar neem van mij aan. Ik ben er eentje van Bonnie. Er komt wat prachtigs. Is er, uh, wat gaat er met het uh, uh, oude paviljoen gebeuren? Kun je er iets van gebruiken nog? Of, uh, met gaat... pijn in mijn hart zal ik daar afstand van gaan nemen. Ja. En ik loop nog met een plannetje om daar bepaalde onderdelen terug te brengen in het paviljoen. Ja, dat is toch de basis van de familie Gozes. Hm? Die daar uh, jaren geleden met heel veel trots dat nieuwe paviljoen neergezet hebben. Wij hebben het uh, al jaren heel goed onderhouden. En ja, commercieel gezien zeg ik: ik zet hem naar het en ik probeer hem te verkopen. Nou, wel net eens vraag: kan je zo'n ding verkopen? Is te verkopen, yeah? alles is te verkopen. Ja, oké, okay, maar. Alles is te verkopen. Dan moet je ook een stuk strand hebben, ergens anders. Om... Dat is het sowieso, maar er worden natuurlijk tegenwoordig overal in Nederland, niet alleen aan de kust, maar ook aan meertjes, ja, ja, ja, ja, binnenplaatsen, ja, ja. worden dus dat soort dingen. Daar zou je wel kunnen gebruiken. Het is me zelfs bekend dat iemand uh, uh, verscheept heeft naar Frankrijk. Die staat er nou ergens in Frankrijk. Dat is ook een optie. Ja, precies. Alleen, ik zou hem liever naar Amerika verkopen als hier vlakbij in de buurt. Ja. Want het zou ik toch. Ik gun het die mensen van harte, want het is een prachtig paviljoen. Maar met pijn in mijn hart zou ik het dan toch afstand van moeten nemen. Huigen, moeten stoppen. Je kan nog uren doorpraten, dat weet ik. ik maar... dacht dat we niet net begonnen. <laughs> nou, kom rustig nog een keer terug. Dan hebben we nu de tijd voor. We mee. worden er zometeen uitgegooid <laughs> door het uh, door nieuws. Door, door de... het nieuws. Okay. Dus dit was Goedemorgen Zandvoort van zaterdag 14 augustus. Redactie Yvonne Roosendaal. Gastheer was Don de te techniek, Pascal van der Beek, presentatie Ben Zonneveld en Tom Hendricks. Allemaal goed weekend, er is heel veel te doen in Zandvoer, dus ga naar buiten en geniet ervan. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de Eter op 106,9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 12 uur. Dit is Juri Stubinetski met het NOS Journaal. Er is nog weinig bekend over de identiteit van de inzittenden van een Nederlandse bus... die gisteren in Noord-Frankrijk van de weg raakte. Daarbij viel één dode. In de bus zaten zeker zeven Nederlanders. Vijf van hen liggen in het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde net over de grens op de A2 in de buurt van Valenciennes. De chauffeur is mogelijk in slaap gevallen. In Den Haag is de Japanse capitulatie van 15 augustus 1945 herdacht... die een eind maakte aan de Tweede Wereldoorlog in Zuidoost-Azië. Het einde van de oorlog in Nederlands-Indië wordt jaarlijks herdacht op het binnenhof. In de hal van het Tweede Kamergebouw is in 1985 een plakette onthuld... ter nagedachtenis van de oorlogsslachtoffers in Nederlands-Indië... De herdenking wordt onder andere bijgewoond door de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer en door Kamerleden. De Russische autoriteiten hebben hulp uit de Verenigde Staten gekregen om de bosbranden te bestrijden. Op een vliegveld bij Moskou zijn twee Amerikaanse vrachtvliegtuigen geland... met watertanks en een grote hoeveelheid vuurbestendige kleding. Later vandaag landen nog twee toestellen met Amerikaanse hulpgoederen in Rusland. In Pakistan hebben hulpverleners de eerste gevallen van cholera geconstateerd. Zeker één patiënt is aan de ziekte overleden. Tienduizenden mensen hebben al diarree. De VN is bang dat er een cholera-epidemie uitbreekt in Pakistan. Dat is getroffen door zware overstromingen. Volgens de autoriteiten zijn zeker 20 miljoen Pakistanen getroffen door de wateroverlast. De grootste dierentuin van Indonesië in Surabaya dreigt binnen vijf jaar al zijn dieren kwijt te raken. Volgens een interim manager leiden dieren onder corruptie en verwaarlozing. Medewerkers eten zelf het vlees van de roofdieren op en zeldzame dieren worden stiekem verkocht. Het weer, periode met zon, afgewisseld door stapelwolken. Lokaal is er kans op een bui. Het is 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.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 toch je schiet